Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Jongeren moeten op school afstand gaan houden. Dat zeggen een paar leden van het OMT in Nieuwzuur. Nou, in juni vorig jaar verkeerden we in de veronderstelling dat tieners, kinderen, maar ook tieners... een vrij kleine, misschien zelfs wel verwaarloosbare rol speelden in de verspreiding van het virus. Gaandeweg, augustus, september, werd steeds duidelijker dat dat een vergissing was. En dus moeten er misschien toch weer nieuwe regels komen op scholen. Het OMT komt binnenkort met advies voor het kabinet daarover. Werk je in de zorg in Friesland en heb je nog niet gereageerd op je vaccinatieoproep? Doe dat dan gauw, zegt de GGD. Ze hebben daar prikken over, omdat nog maar de helft van de zorgmedewerkers heeft gereageerd op de uitnodiging. Daarom kunnen nu ook mensen die in een andere provincie in de zorg werken in Friesland een coronaprik komen halen. Patricia Paa is een actie gestart voor de Rotterdamse dierentuin Blijdorp. En met succes binnen een week is meer dan 80.000 euro opgehaald. De dierentuin heeft het zwaar vanwege de lockdown. En zei eerder misschien dieren te moeten wegdoen. Met het geld kan eten voor de beesten worden gekocht. Stop met opruimen en klussen. Dat zeggen kringloopwinkels en milieustraten. Want ze hebben geen plek meer voor je zooi. Mijn collega Mark Robin Visser was vandaag bij een kringloopwinkel in Utrecht... ...die dicht is vanwege corona, maar ze krijgen er wel veel spullen binnen. Is er is zojuist weer een vrachtwagen aangekomen. Die hebben spullen uit hun huis gehaald. Ja, dat gaat natuurlijk ook gewoon door. Ik zie daar een paar onderdelen van een bankstel. Goeiedag. Zo, hem maar. Overschalen zie ik, wat schilderijtjes, wat speelgoed. Hij doet het toch. En het is zoveel dat de meeste kringloopwinkels helemaal niks meer innemen. Het weer. Er staat dus weinig wind vanavond. Vannacht klaart het op. En het gaat op veel plekken vriezen. Met lokaal kans op mist en gladheid. Morgen een graad of drie en ook een beetje zon. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland vielen bij Amsterdam, allebei op de ringweg op de A10 West richting de A10 Zuid staat tussen de Afritte Geuzenveld en Buitenvelden 3 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En er staat een vrachtwagenklem in de Koentunnel. De A10 Noord richting de A10 West. Daarom is daar de koentunnel in die richting afgesloten. Rijkswaterstaat is nu aan het proberen om die vrachtwagen eruit te krijgen. En tot zover de verkeersinformatie.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 Ik ben vijf. en natuurlijk ook Ziggo ook Kanaal 40 Kunnen we gewoon helemaal lekker streamen En mocht je vrienden met uh, The one and only DJ die ons in die zijn Hij gaat zo ook even lekker live streamen Ja ik kan ook gewoon uh, naar de website van Steve Zandvoort Kun je kijken of er nog Een uh, paar uh, haartjes op de kruis zitten Hij staat er mooi opgericht in hè? En dat verloopt wat we vanavond Het eerste uur Tot aan tien uur DJ de ons in de mix. Rebecca, I made a mistake. Know that I let you down. confuse that day. So let you down. Rebecca, I made a mistake. Know that I let you down. Yeah, yeah. Op jouw CFM stand See it in the house. En house it is. DJ Dion Sydney. Tot aan 10 uur. Live in the mix. Ik zie al op de rechten binnenkomen. Er worden al stiekem feestjes gevierd. En we moeten even iemand feliciteren. Jordi, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En maak er een feestje van DJ Dion Sydney. Live in the mix. See it sessions. Black like is the Yes. But it's the than me cause to pull a drink cause baby We gaan er even aan toe, hoor, tijdens de set van DJ Dion Sydney. See It Sessions. Met de klok richting 10 uur betekent dat nog geen einde van Nog set, want zometeen na het nieuwe weerverkeer van 10 uur. The one and only, DJ J.K. Ook een uur lang, nog stop live hier, in het TVM studio. See It Sessions, 2021. Het is er fijn. Hier moet je bij zijn. about a thing called oh.